Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Wie de president van Turkije wordt is nog niet duidelijk. In het land waren gisteren verkiezingen en op dit moment worden de stemmen geteld... De zittende president Erdogan krijgt voorlopig dik 49% van de stemmen. En zijn belangrijkste tegenstander, Kulutsch de Rolu, die had er 44. De Turken zijn massaal naar de stembureaus gegaan, zegt mijn collega Kulsa Ertjetin. Nu is het echt een record, boven de 90%. Dus je ziet dat echt iedereen deze verkiezingen, we hadden het er al weken over, hoe spannend deze verkiezingen zouden zijn. Nou, heel veel Turken zien dat ook zo. Dus ik was gisteren ook bij die stembureaus en je zag echt rijen bij stembureaus. Je zag dus dit jaar is het echt een record qua opkomst boven de 90 Al die stemmers moeten misschien nog een keer... want als een van de kandidaten geen 50 van de stemmen haalt... komt er een tweede ronde. Een illegaal feest dit weekend op een boerenerf in Gelderland... was een herdenking voor een overleden vriend. Dat zeggen de feestgangers tegen de politie. Die noemden het pokkenherrie en stopten het feest na bijna een dag... Ook de gemeente vond de geluidsoverlast vervelend. De bas was van ver te horen. En het is rustdag in de Giro d'Italia... maar de favoriet voor de winst laat zijn fiets ook na vandaag staan. De Belg Remco Evenpoel heeft corona en stopt. Hij won de tijdrit gisteren wel... maar met veel minder overmacht dan gedacht. Volgens sportcollega's kon je daar al zien dat hij niet fit was. En ze hebben het geflikt. Gisteren werd Feyenoord de nummer 1 van de Eredivisie. In Rotterdam brak een groot feest uit tot in de late uurtjes, zag verslaggever Jeroen de Jager. Het wordt wat ja! Hoe ga je het vieren? Want je staat nu in het water. heeft u nou vrijgenomen van uw werk uh, morgen? Ik meld me heel de week ziek. Oh, nee. oh, nee. Hildewik, ik meld me ziek. Hij is Ja. De politie heeft zo'n 100 mensen opgepakt vanwege vernielingen en geweld. Straks om 12 uur worden het elftal en coach Arne Slot gehuldigd. En het weer nog. In het oosten behoorlijk wat zon bij een graad of 19. In het westen wordt het een bewolkte dag met vanmiddag regen of motregen. Daar wordt het ook een stuk frisser rond de 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een lange file op de A7 van Horen naar Zaanstad... door een ongeluk bij Purmerend Noord. De weg is wel weer vrij, maar vanaf Horen heb je daar nog 50 minuten op onthoud. Op de N247 sta je ook vast van Horen naar Amsterdam tussen Edam en Monnikendam. En daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 With new ZFM in the ochtend. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit. Oh oh ready shit. for this? Oh, oh shit, oh, oh. shit. Oh. Oh.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 so slow and everybody started looking real sure. That great goose got your girl feeling loose. Now I'm wishing that I didn't wear this shoe. It's like Earth's time I get up on the do. Paparazzi put my business in the news. And I'm gonna get up on my face. Oh, shit. Or I turn around and spray your ass with mace. My lips make you wanna have a taste. You got that? I got the base. Ooh.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 Don't let it slide because Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat bij de Turkse president- en parlementsverkiezingen een tweede ronde nodig is. Met 92% van de stemmen geteld staat president Erdogan aan kop, maar hij zit nog onder de 50%. Rotterdam maakt zich op voor de huldiging van landskampioen Feyenoord om 12 uur. Er worden tienduizenden fans verwacht in Rotterdam. De eerste stonden ruim een uur geleden al op de koolsingel. En de Britse editie van De Verraders heeft gisteravond twee televisie-BAFTA's gewonnen. De belangrijkste tv-prijs van het Verenigd Koninkrijk. Het van oorsprong Nederlandse programma won de categorie Beste Reality-programma. nog in het oosten geregeld zon in het westen. Bewolkt met vanmiddag ook regen. Het wordt 13 tot 19 graden. Tranquilo más te ves muy linda y te invito a salir. La vida aún te brinda, deseos de vivir, me voy a enamorar, no me importa tu edad, yo quiero estar contigo en Alemania. En madruga, no puedo darte una cartera, pero vamos a cenar. Que nos concentremos, ponemos el celular. Invitate a pecar, estamos pensando igual. Estamos pasando bien, yo delitándote del mal. Descuidando todo de mí. Dime por qué. Je que een Ik kan je niet in ik Ik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 Que non è più qui. J'ai cru voir une image. J'ai cru voir.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 Voice because I'm a Kiwi trying to make it rapping internationally. So I'm say my girl, she was the girl in the picture, the one that you always wanted. And then she hit on you, you been steady with her. And then she made you feel so low. But she gave her love, and then no love. And then she made you feel yo yo. Yeah, you wanted to take this life apart, sing about it. To break me, try to knock me off my feet. Underestimate me, and you see. Can't tame the beast. Ha yeah. yeah. 6.9 CFN FM waiting around for a man to save me Cause I'm happy with That's so hard to understand. No, I don't need another half to make